Wij gaan verder. Even een resume. Een belangrijke ding, dat wij altijd moeten weten waarvoor, wat doen wij? Waarmee wij zijn bezig? Vooral als wij het gevoel krijgen dat wij... dat het iets onduidelijk is, dat wij begrijpen het niet, dat wij voelen niets. Voor de duidelijkheid. Wij beginnen vanaf de tweede beperking. Okay. De eerste beperking laten we nu even zitten... In de tweede beperking is het zo gekomen, dat de malgoed is opgestegen overal in elke sphera, in elke sfera, in, in elke wereld, is de malgoed opgestegen naar de bina. Oké, okay, we zeggen dan boven de, boven de bina, naar de gogma, maar en zo is het, naar de bina. Wat betekent dat? De malgoed, welke eigenschap heeft de malgoed? dien, ja, dien, gestrengheid, geen licht, duisternis, na de eerste beperking. En nu, zij dan opgestegen naar de Bina, en de Bina is het licht van geven, eigenschap van geven, en barmhartigheid, en die zijn nu met elkaar verbonden. Dat is dan de tweede beperking. En in elke sfera, in elke partsoof, in elke wereld is nu zo so geworden dat er twee plaatsen zijn in elke, in elke, in elke ding, ja, in elk, in elk object, laten we zeggen. Yeah? Twee, de ene is de maal goed die op haar eigen plaats staat. Zij is dan opgestegen. En zij is als het ware op eigen... staat op haar eigen plaats. Zij is opgestegen. Mal goed, Die steeg op naar de malgoed. Van de sphira, waar zij, Van die sfera, Of van die wereld. Van de parsoe. Waar zij is opgestegen. Dus malgoed naar de malgoed. Ja of niet? Maar er bestaat nog een andere plaats waar de malgoed is ver, verbonden met de Bina. Nou, die plaats waar in elke sfera of in elke of in elke wereld, waar de bin malgoed verbonden is, met de binna, daar kan licht wel naar beneden komen. Maar de plaats waar de malgoed als malgoed is gebleven, daar kan niet, daar is stop. Daar kan niet het licht doorkomen. En, die, en dat betekent dus, dat alles is nu verdeeld in tweeën. Bovenstuk. Ja, alles wat leeft heeft dezelfde. Planten, mensen, alles. Dieren, mensen, Dat tot de borst kan wel ontvangen worden. Waarom? In de borst zit de mal Ja, in de borst zit de mal En de borst betekent wat de borst betekent. De borst of de parsa, dat is de plaats. Steeds praten we over de parsa, over de borst. Wat is de borst? Dat is de plaats waar de malgoed is verbonden met de bina. En dat is dan een volle stop. Aan de ene kant is het volle stop. Aan de andere kant is het wel de doorgeef, door luik, van yeah, boven naar beneden. Als de lageren, let op, wat ik vertel, van rechts, alles loopt van rechts naar links, ja of niet. Of van boven naar beneden, van rechts naar links. Dus de ketter is, ketter, hoogmaak binnen, is van rechts naar links. Dan links aan het, laten we zeggen, daar zit, malgoed, de malgoed. Van welke, of haar, hoe zeg je dat, of invloed daarvan, maar dan, in die desbetreffende sfera of partsoef of de wereld. Daar is volle stop, die laat niet doorheen komen. Licht. Aan de andere kant, waar de binnen is, ja, dus Keter en dan komt het binnen, daar zit hem helemaal goed. Daar kan licht wel naar beneden komen, onder bepaalde, bepaalde voorwaarden. ik. Het is natuurlijk minder. Mm -hmm. Het is niet alle tien sferot van, van die sfera, Alleen maar. Wat, wat schijnt daar alleen maar. Keter, Hochma, En een beetje. Een beetje zo, ja, En garde binnen. Oké okay, maar dat is wel. Licht kan je wel ontvangen. Van boven naar beneden. Dus de hele. Alles wat we leren. Eigenlijk, boven tot de borst is geen probleem licht te ontvangen. Dat is wel snel corrigeerbaar, et cetera. We zien ook in de wereld hoe de mensen omgaan met elkaar. Kijk, hoe vriendelijk, alles maar. Weer. Alleen maar totdat, tot wanneer ze bij elkaar zijn, gezellig, overdag, zo maar kijk nou als het avond bevindt. Bevindt zich, begint avond. Dan wordt in de mensen verkrachter, die wordt dan wakker. En, en, ja, en iemand die wil. Dus, wat ik bedoel daarmee. Over het dag als het ware, die, die is het zinnebeeld van die malgoed die verborgen is. Over het dag als het ware, of het bleef die malgoed, de malgoed verborgen in elke sfeer. En de hele kunst van ons is ook. De hele correctie is ook om gebruik te maken van die maalgoed die, die uh, gekomen is in de bina. En waar is dat? Dat is de kaze, Dat is de borst. In de borst, dus tot de borst kunnen we wel gebruiken. Oftewel met andere woorden is het ketter, hoogma en garde bina. Elke sfera is precies keter Ketergogma, en daar komt een eigen parsa. De plaats waar de Malchut staat, verbonden met de Bina, daar is ook parsa. betekent tot daar en niet verder. Dat is iets wat moet, moet je moet leren. Dat. dat is gewoon ervaren. Dat is... Het is niet een lijn, ergens lijn opstellen, een lijntje. Lijn betekent gewoon dat het tot hier en niet verder. Ook de lijn betekent bijvoorbeeld, de parsa betekent, betekent eigenlijk de verbinding tussen twee punten, ja of niet. Tussen twee punten kan je een lijn opmaken. Ja, daarom tekenen we ook de parsa in de vorm van een lijn. Waarom? Aan de link, aan de ene uiteinde heb je dan mal goed, de mal goed, als het ware, de ware mal goed. Op, op het niveau van die sfera waar, waar het je het over hebt. Doet er niet toe over wat je hebt. Absoluut er niet toe over welke niveau over waar wij spreken. Elke sfera heeft precies dezelfde uh, constructie. Alleen natuurlijk haar bepaalde licht wat zij kan of plaats. Natuurlijk heeft zij ook haar eigen eigenschap van haar plaats. Wat bedoel ik? Kijk, als je neemt bijvoorbeeld. Je soort, wat doe je Hoort God van de Malchut van de SIA. Iedereen hoort het? Hoort van de Malchut van de En jij neemt bijvoorbeeld uh, uh, Bina van de Chogma van de Bria. Ze hebben beide allemaal dezelfde. Eigenschappen, hetzelfde, met die sfeerot met arihantin, met het van die, van die, van die sfeer, alleen die sfera die, die staat nu in het hoofd, ja, hoofd van de Malgoed van de Asiya. dat is van het algemene kleur van Asia. Ja, dan heeft ze nog een beetje een kleur van andere aspect nog extra. Maar de algemene kleur is het dan asia, dat wil zeggen, maar goed. Dan is het nog hood uh, ja, van. Huh? Van hem al goed, van de Oké, okay, dan is het. Dan heeft ze nog een dubbele, nog, nog een. Van de heeft ze nog eenmaal goed. En ze heeft nog iets van hood. Van linkerlijn nog extra. Eigenlijk. Maar. Algemene kleur is dan normaal goed. En ook de plaats, Asiya, de ware plaats van de assia waar ze staat. Terwijl een sfera die in Briya staat, ja, dan zeggen Bina van de Chogma van de Briya, die is dan van het algemene kleur van de Briya, oftewel Bina daar is. Bina is overheersend daar. Doet erin toe welke sfera daar zit. En dan is het Gochma de, de volgende kracht is dan, de chokma is dan de, als het ware, de eigen, de volgende aspect, de volgende dimensie, wat lager is. En dan is nog een god van die, chokma is rechts, hè? Bina. bina bijvoorbeeld, bina, dan is het bina is dan weer dan links, ja, van die, in de chokma in de dienstverrood van de gogma, hebben we nog die, de bina die dan is nog links is. Goura. Dan no? heb je dan een goura. Maar de principiële structuur van de tien sferen is precies hetzelfde. Daarom? Alleen de, de, de kleur van die sfera of de wereld is anders. Okay? Dus wat is voor ons dan de zoger wat we leren? Tot de, de parsa, we weten, licht kan men ontvangen, geen probleem. Hey? Tot de, de, de borst, zoals we dat zeggen, tot de borst, dezelfde parsa, kunnen we licht ontvangen. Daar geen dit licht. Dat is dan de absolute van mijn toestand. Elke toestand heb ik ook tien Dus in elke toestand heb ik tot de parsa kan ik wel licht ontvangen. In Het probleem is onder die borst. Onder de borst van elke toestand. Hoe kan ik daar ontvangen? Als ik daar aantrek van boven naar beneden... kater, altijd kater, altijd problemen, altijd ellende. Altijd alleen maar een gevoel van... en niemand en niets kan ontlopen de ellende, ellende als je trekt van boven naar beneden. Waarom is het zo? Na de tweede beperking was het zo geworden, dat Keter, um, Bina, die kunnen ontvangen, qua lichten, Kelim, Keter, Bina, ontvangen, Ontvangen wel lichten. Maar Zeran Pien en Malgoed niet van Kilim. Daar zit dus de Parsa. Het lijkt wel anders, dat zullen we zien. Maar waarom? De lichten Chaya en Ishida kunnen niet ontvangen worden. En dat zijn de lichten die behoren bij Zeran en Malchut. En die blijven alleen maar als omringende lichten kunnen we niet ontvangen. Het kan natuurlijk zijn manieren om daar... van buitenkant te ontvangen... maar innerlijk niet. Betekent, dat betekent zo... dat als men trek naar beneden... ligt... onder de taal, onder de... gazé, onder de borst. Het is wel een gevoel alsof... we willen graag daar ontvangen... naar beneden. Want dan willen we het gevoel hebben... Wie dat, ah... Als ik nu daar ontvang, dan wordt het einde van het. Ja? Dan is het echte vulling zal ik ontvangen. Ja. Ik. Iedereen denkt daarover. Iedereen droomt daarover. Bij het, doet er niet toe van wel, in welke droom de mens heeft. Om films te, films te maken. Of gewoon die zit in een café die wil een lotertje winnen van 100 miljoen. Doet er niet toe. Hij denkt alleen eraan om zichzelf te vullen. Hij die zeeërampine ook dat bij ons, dat zeeërampine malchut van Kilim, die bij ons ontbreken, tot de dikun Alleen bestaan wel manieren, de ware ontbreken. Er bestaan wel manieren om te ontvangen daar, via Jezodot, via Jezot van elke sfera. Maar malchut niet. en ook, ook de. Zeeranpien als Kilim, die twee kan niet ontvangen worden daar. Maar ooit was het wel, die twee die bestaan als het ware, maar wij kunnen niet ervaren meer. En dan de mens die, en daar onder de parsaals als het ware, onder die tabor, waar Zeeranpien en Malchut van de kilim waren, zijn. daar, daar woeden de onreine krachten en de klipot. Waarom? Daar is tekort. Ja, tekort. En daarom, daar woorden die, en dat is, en zij als het ware lokken uit ons. Zij kunnen zelf niet, geen klipa kan opstegen boven de geze. Natuurlijk, door onze zonde kan het wel, we kunnen het wel niet, niet, niet, op, niet opklimmen, maar invloed hebben wel. Ze kunnen wel nog, als het ware, uh, verleiden ons, zelfs hoger. We hebben geleerd, ja, tot, tot, de, tot, de, tot de dalet, ja, tot de letter dalet van onze kieling. En maken ze van de dalet, maken ze res. Maar de hele ellende is dat we willen graag naar beneden trekken, want het is niet genoeg, de vulling is er niet. Ja, dat is net of we tot de borst kunnen we wel ons vullen, maar onder niet, naar krachten. En, als we, en daarom alle, alle, alle ellende, moorden, verkrachtingen, wat dan ook. Maar ook alle vooruitgang wat men steeds droomt. Nieuwe, nieuwere mobieltjes, nieuwere dat, nieuwere progress. Komt ook door dezelfde drang naar de vulling dat daar ontbreekt daaronder. En wat men zal ook niet ontwikkelen. Welke mobieltjes, welke welke progress, welke, onder, wel, welke vooruitgang zal men ook niet boeken in het uiterlijke. Tot de, tot als het ware tot de borst zal men blijven arm en ellendig boonder als men niet leert hoe te ontvangen. Want men steeds compenseert door iets. Men wil het wel compenseren door iets om daar te trekken. En dat werkt niet. Waarom? Er is geen kieling. Het ja, is net zoals ik had al wel eens verteld ja, aan, aan jullie. Van, uh, toen ik een, een jongetje was van de jaren 15, hadden we een, een, een, het, een wachter, wachter. Een man die dan zit, zit voor, voor de deur van een, een, een, instelling, een leerinstelling waar ik geleerd had een bouwschool, technische bouwschool nog ja. als, als, als, als, als, als jongen maar, maar hij, hij had mij verteld, hij was al in de oorlog en hij had uh, zijn benen werden af geamputeerd, geamputeerd. maar hij vertelde mij dat uh, dat s'nachts als hij slaapt hij heeft hij jeuk in zijn aan zijn hielen en hij wil krabben daar, hij heeft geen benen en hij wil krabbelen daar. Precies hetzelfde is het met ons. Precies hetzelfde is de mensen. Het doet precies hetzelfde. Het is net krabbeld. Zo dat wij denken. Nou, als ik nu daar even lekker like krabbel. Dan wordt het beter. So, of ik ga daar naartoe, Iets naar beneden. Dan behagen. Genieting. Naar beneden halen. Ik ga dat nu. Oh, oh nu heb ik dan en ben je zo verliefd, ah, nou dat is dat brengt mij wel het einde van uh, niets brengt het geen liefde kan mens redden absoluut, ah, misschien nog een andere, misschien nog misschien niet, misschien een andere <laughs> precies dezelfde oase die nooit kan helpen eigenlijk dus de mens zelf, de manier waarop jij kan jezelf die hoe kan men leren, dus moet je leren, hoe kan ik ontvangen naar beneden legitiem? Dat is wat wij leren als hoofd, eh, hoofdgerecht, als het ware, in onze, in de zogerstudie wat wij doen. Duidelijk, dat is de applicatie daarvan. Dat alles wat je leert hier in de zoger, we leren zeer aan ook, want zij stegen boven, ja, zij stegen boven de taboer naar de, naar de, onder de borst, ja. Dat is de eerste stap van de correctie. Precies hetzelfde wij moeten je doen. En dan van de borst naar bo uh, tussen de, boven de borst. Nou, altijd moeten wij zorgen dat wij komen boven de borst eerst. Dan voelen we natuurlijk ons klein. Het is niet het gevoel van zo'n onstuimig gevoel wat ik voel dan onder de, onder de tabor natuurlijk. De kracht. Van de, van de wens die geweldig is, want dat is daar zit de, het doel van de schepping, de kracht dat overeenkomt met het doel van de schepping ten aanzien van mij eigenlijk, daar moest, daar, daar zal wel de hoogste, het hoogste ontvangst, de hoogste ontvangst zal wel plaatsvinden daar, waar ik, ik krabbel, waar, het, waar ik dat als het ware, als een de hiel, de hiel de hiel, echt waar, de hiel waar die krabt aan mezelf. Daar zal het de hoogste de licht komen. Daarom ook Jacob heet het Ekef. Aan Jacob, is de schepper, hij heeft zichzelf ontvuld. Want Ekef, Akev, sorry, Akev, dat is dan de, de hiel. Jacob is Akev, dezelfde. Alleen in bij Jakob is alleen Jud ingelast. Zal dat leren in de zoger wat het allemaal betekent. He. Dus, ja, dus Jacob moest ook als de laatste, als de malchut van de Assia moest die leven al die zesduizend jaar. Dat iedereen was vertikte dat hij niet helemaal wilde, dat van Assia, laagste van laagste, hiel te zijn. Hier zit een enorm geheim. Dat het iets wat iedereen dat... Ja, Iedere wilde dat niet hebben. Waarom? Iedereen wilde natuurlijk de, omhoog en hoger, eh, hoger pakken. En de hele gezegende Zei Koos Jacob juist... Omdat Jacob moest laag, laag zichzelf houden. Waarom? Uiteindelijk... Wie komt dan tot de, tot de finish? Uiteindelijk na zesduizend jaar, wie wordt de grootste? Degene die zijn kilim tot de onderste, tot de laatste uit, uitgegraven natuurlijk. Daarom is het Jacob, hij He is dan de, eigenlijk de aartsvader van ons allemaal. Omdat hij hield het allemaal laag, laag, laag bij het Asiak. En uiteindelijk na 6.000 jaar komt er het licht dat dan pas zal het licht van ketter doorboren de ACA, ja, wat nu als het ware, wordt gezien als onbelangrijk als dat, als, als gering, etcetera, etc. Cetera. Dat is dan, dat is net als net als lopen van de sprint voor 100 meter. De ene, sommigen kunnen erg goed sprinten voor 100 meter. De anderen die 200 meter lopen, de anderen 400 meter. En dan is het marathon, heel iets anders. Ja. Maar marathon uithouden, dat is ook geestelijk gezien betekent alle 6000 jaar van jouw correctie mee te maken. Jezelf klaar te maken voor het hoogste licht dat binnenkomt betekent malhood, de maalgoed van Assia, eigenlijk, qua Oké, okay. dus nog een keer uh, tot de borst kunnen we wel ontvangen. Ja, dat is we hebben gezien, dat is het siloud van elke wereld, van elke sfera. En daarna moeten we leren te ontvangen, we kunnen niet naar, van boven naar beneden dan trekken van de borst naar beneden dat moeten we onthouden dat, is goed. dat anders is het net zo of daarin daaronder zitten geen organen als het ware er zit wel iets wat lijkt wel daarop, maar het is niet iets wat uh, er komt altijd teleurstelling en altijd ellende Et maar het moet wel toch ontvangen worden. De, de bedoeling is niet dat wij onder niet ontvangen. Eigenlijk. Dat is wat religieën zeggen, bijvoorbeeld. Tot hier en niet verder. En daar is de duivel. Dat mag niet. Nou, wat is het dan? De mens is dan. De mens vol, volbrengt dan het doel van de schepping niet. Wat je Als de mens alleen tot hier, tot het midden. Alleen maar, alleen maar goed wil zijn. Dan, dan verbruikt hij alleen maar ontwikkeld, of verbruikt je alleen de helft van zijn kelinen, niet eens dat, omdat het, en, en daaronder, wat moet je daaronder doen? Alles wat daaronder is, mag ook, ook ontvangen worden, maar om willen van het geven. Eigenlijk, ik. Ik mag wel ontvangen daar, maar niet dat ik zelf trek naar mezelf toe, egoïstisch. Maar ik doe het op de manier om te geven, hoe dat zit in elkaar. Gochma moet ik weten omdraaien, de richting van gochma, niet van gochma van boven naar beneden trekken, maar een druk maken, waarbij ik dan die gochma omhoog doe. Hoe kan ik, en kan ik wel, van die, als die gochma dan wat, sche, wat straalt bij mij van boven, van boven mijn gezicht, van boven mijn borst straalt het gochma. En wat ga ik doen? En ik ga natuurlijk, moet ik, wat moet ik doen eerst? Ik moet altijd, moet ik eerst zorgen dat ik eerst be, niet naar beneden probeer te ontvangen. Want dan komt ellende. Ik moet eerst man opbrengen. Eerst mijzelf kleinieren, klein maken. Ontvankelijk en op laten komen mijn, mijn wens wat ik niet kan handel, wat niet handelbaar is. Wat ik niet kan be, bevredigen. Moet ik op wat, mij, wat ik voel als niet gecorrigeerd is. Dien, precies. Dien dempen, precies. Dat moet ik dan opheffen omhoog te trekken uh, in twee fasen naar de, boven de gazé. Hoeveel verhouding past erbij? Houding? Ja, je moet een bepaalde houding aannemen toch voor jezelf. Of... Nou, dat is wat leren we in de zogenaamde. Ja. Is je, eh, dat is wat we Nee, Dat is niet. Dat is niet eenvoudig om dat te, so te zeggen. Dat is iets wat we leren. Moet je ook pre, moet je toepassen. Ja. Het is niet en. Uh, men kan dat niet. Nee, men kan het toch niet. Men kan het niet vertellen gewoon. Men moet het steeds toepassen. Wat alles wat je leert. Wat we hebben nu geleerd over die die macht, ja, die is maag geworden. Betekent naar tot zoet is gekomen. Te, hoger is ge opgekomen. Heidelijk. Minder aan, aan de ene kant de avioed als het ware vermindert. De wens dikte is minder. Maar daardoor ontvang ik toch wel zegeningen. Eigenlijk Steeds hoe, maar niet, de, niet de bedoeling is niet dat ik nieuw, jullie al vertel. We hebben veel erover gehad. Ook over de diendempen. De, de ja, dat is alleen toepassen dat. Maar wat ik bedoel is alleen methodologisch. Dat, wij, dat je weet dat alles wat we leren bij de zoger, Gaat het over jou? Eigenlijk, zoogar, de hele zoger is jijzelf. En niet, wat, zoals wij zeggen bijvoorbeeld, hij spreekt van de hemel, ja? Zerenpien is de hemel. Nou, wat zegt het mij? Dan moet ik in mijzelf zien waar de hemel is. Ja? Duidelijk. Moet ik weten waar bij mij de hemel is? Zerenpien, et cetera. Dat soort dingen moet ik net zo so wat hij mij on, vertelt. Onder mijn tafel, dat is een standaardplaats van de Zerenpien. En dan moet ik leren wat Zerenpien is. Zeerampin heeft zes uiteinden. Ja. Rechts, links. Re, dus vier uiteinden van uh, windstreken. En boven beneden. Ja. Hoe dat zit in elkaar, we zullen allemaal leren. Ja. Rechts, links. Wat is rechts? Wat is links? Welke sfera, uh, Welke richtingen? Met de krachten. We zullen leren dat soort dingen. Stap voor stap. Re, rechts bijvoorbeeld is... Rechts is gesed, ja Gesset, Boratje, feret en boven de, de tabor is dan Gesset, Boratje, feret en Malchut. Hoe zit daar Malchut? Wie kan zeggen, hoe kunnen kan we zeggen dat alles vanaf wat we leren is de toestand van na tweede beperking, ja of niet? Dan zit altijd Malchut aan de parsa, altijd Malchut zit aan de parsa, ja of niet? Dan hebben we aan de, aan de boven de tafel, boven de tafel van zeer en pin hebben we Gessend, Gwaraat, Juferet. En de vierde die ontvangt, dat is Malhoed. Ja of niet? Waarom? De Parsa, daar zit ook Malhoed. En onder de tafel, wat is dat? Onder de tafel hebben we net zo God En de plaats van de malchut Maar die is er daar niet meer vanaf het Zilut hebben wij onder de Parsa geen malgoed meer. Ja, want die malgoed die is dan verstopt in de, in de attic van atik van, attic van uh, het Zilut. We zullen leren. Dus geen malgoed meer op zijn eigen plaats bestaat niet meer tot de Gmartikoen. En hey, daarom is het net zo so altijd zo so net als een heel dat jeukt. Waarom? Het moet wel, daar is wel een plaats, dat er, maar er is geen kli. Oké? Okay? Dus dan hebben we onder, let op wat ik zeg. Dus boven de parsa hebben we dan, ja, dat is zo'n serampien bijvoorbeeld. Altijd spreken we van serampien, eerst moeten we komen. Hier, in de, hier wat wij nu hebben geleerd, is van hoe zon, le, hoe serampien en hoe was tegen op naar. Oké, okay, maar dat was wat hebben we nu geleerd. Maar normaal, de, be de beginfase is altijd dat je maar goed moet opsteken naar Zerampien. Ja of niet? Daarom leren we veel van Zerampien. Maar het is ook, ook hier, we gaan stap voor stap hier ook naar beneden. Ja, we waren begonnen met, in de regel in de les 77, herinner je nog. Van Arigampien waren we begonnen met het, ja, met de hoofd van Arigampien. Aboïma, het is nieuw, hier stonden, nu hier, zo, nu gaan we naar beneden. Maar eigenlijk moeten we, hebben we veel te maken met Zeranpien. En kijk nou wat in Zeranpien is. Boven, alles is nu, er goed. alles bestaat uit twee delen. Dus boven de Zeranpien, wat zit er? Geest het Feret En Malchut, die ontvangt van die drie. Ja, duidelijk. Dat zijn de vier ja, de vier gezichten van Jezekiel van de Merkava, van de Ezekiel, dat zijn de vier. De heilig? de rechts, alle, alle verschillende beelden zijn er. Ja, dus de rechts is dan leeuw, etcetera, ja. De links is dan de schor, de stier, in het midden, dat is dan de Gora. in het midden, dat is dan de nesher, de adelaar, en de vierde, mal is de mens. Dus de boven de Parsa, boven de, de Gazé, bestaat een beeld van de mens. Dat is wat Jezekiel ook had in zijn profetie Had ons laten weten. Dat daar is wel een beeld van de mens is. Ja, boven de Gazé is wel een beeld van de mens is. Maar onder de Gazé, wat hebben we onder de Gazé? Nu? net zo goed is zo. Net zo is, net zo als overeenkomt met. Is, welke lijn is dat? Rechterlijn. Wie is dat? as beest. Leo. Leo en links. Sí. Gwura. Uh, daar is niet Gwura. Hoe is dat? is oh. de God. Oké, maar. Wie is dat? Uh? Stier. En de Jesuut. Wie is die? Adelaar. En de uh? Adler. mens. Geen hey, mens. Duidelijk. Dus onder de gazé, dat is ook wat Jezekiel ons had laten weten. Op die manier. Dus onder de gazé is geen beeld van de mens. Ja, duidelijk. Geen, geen paniem, geen, geen gezicht van de mens. Hoe moeten we dan, wat moeten we, duidelijk. Dus alleen maar die... Natuurlijk, we spreken niet van de dieren, gewone dieren, dat zijn de engelen, dat zijn krachten, die godelijke krachten. Maar toch wel het beeld van de mens niet. Hoe moet, het, hoe moet dan de correctie gebeuren? Dat is ook, ook wat hij ook had verteld over die, hoe, hoe, dat, hoe dat allemaal ging. Dat hele verhaal van professie, van, van hem. Wat was dat? Die netse godjesoort moeten eerst opsteken naar boven de. Gazé, boven de borst. Ja? Dus de drie beelden, drie dieren als het ware, die moesten, moeten opstegen naar boven. Hoe? Eh, Netsag moet, moet bekleden de, uh, de gezet precies. En je gaat dan putten van die gezet. De horde, of hetzelfde beeld van de dier. Ja, van de dier die. En je zot op die verre. En samen met de yesod let op, onder de net God goed jesot, ja, bestaat daar geen malchut. maar yesod, de krontje, het krontje van yesod, wordt gebruikt als malgoed. Oké, okay? malgoed zelf niet, die is verborgen, die is verborgen aan de, aan de die is verborgen in het zilut, maar Kronje van je soort als het ware, daar mag wel een beetje waarom en dat is dan de hele correctie van het zilut is dat malchut staat niet meer onderaan de tien sferot. Zou de malchut onderaan de tien sferot staan, dan zou dan het licht helemaal op tien sferot, zou dan de, zeg dat, de zijn van tien sferot en zou dan door het licht doorkomen naar beneden zou weer de, het breken van Kelim zijn. Maar omdat het maar goed verborgen is in de ketter. Hoe? Gewoon weten. Een hoofd, nee, nee, nee. Ik zie al een gezicht al. Beginnen de. Komen de. De. Hoe zeg je dat, de De, de, de kracht, Ja, dan is het niet. Dan wordt het niets. Gewoon horen en aannemen. Niets anders. En dan komt het. Waarom? Ik kan nog niet. We hebben nog niet. We hebben nog niet waar ik het over spreek, Is dus aan de ene kant iets waar de mensheid, de mensheid absoluut niets van, van weet. En dan ga ik andere verschillende aspecten doen. En jij wil direct, uh, uh, ik begrijp het niet. Nou, ik ga klaar. Je moet gewoon aannemen, dat is, en niet waarom. Waarom komt later. De hele kunst is om niet waarom te zeggen, maar te zeggen waarom komt bij mijzelf. Langzamerhand, ik moet groeien naar waarom. Ja, duidelijk, de hele kunst van het leren van het geestelijk is heel iets anders dan wat mijn broeders doen. Ja, daar hoef je geen, geen, daar is alleen maar brein, hoofd. Moet je alleen begrijpen met je, met je hersenen. Ja, van dat komt dat, van dat komt dat, alleen maar, alleen maar, eh, begrijp je dat? Maar dat kunnen ze niet leren. Wat ik vertel, dat kunnen ze niet leren. Duidelijk. Ik zou graag willen aan hen zorgen geven. Al die rabbiers hier in Nederland zou ik graag zoger willen leren, dan zal het leven komen hier in Nederland. Maar ze willen niet, ze willen absoluut niet. Wat kan je kopen voor die zoger? ik kan niet in de eerste rij komen. Daarom probeer het op een andere manier te doen. Probeer niet met je hoofd. Dus de, in het zilut, zoals ik zeg, en daarna komt het later. In het is maar goed, maar goed verborgen in de ketter, in de attic. En daarom, de correctie is mogelijk. Waarom? Wie is de ontvanger nu in de absolute? Je soort. Eigenlijk. Je sought is ontvanger. Je is, wat betekent je sought? We hebben toch geleerd. Heb toch niet geleerd? In shin, de letter shin, we hebben niet we hebben niet geleerd? Hebben we niet geleerd? Dan moet je dat zelf al die details, we werken daaraan. De shin, de letter shin, begrijp je? De letter shin, de nieuwe bodem. Die moeten we gebruiken, ja of niet? Wat we hebben we geleerd in de, de OTJOT? Dat TAF mogen we niet gebruiken, want daar zitten de klipotten, et cetera, mogen we niet gebruiken. Dus vanaf het Siloet moeten we alleen maar de nieuwe bodem gebruiken, alleen schien. Dus alleen daar, die plaats waar de Malchut als het ware, als lijkt wel op Malchut. Dus dat onderste gedeelte van Jezot. Want elke sfera, wat betekent dat kroontje van Jezot? Elke sfera is verdeeld in drie deeltjes. Ja? Elke sfera is zelf verdeeld in drie deeltjes. Het bovenste gedeelte van elke sfera, uh, uh, heeft veel, veel lijkt veel op overeenkomsten met de hogere sfera. Het middelste gedeelte van de sfera is eigenlijk sfera zelf. Eerlijk. Daarom vind je ook in elke land, vind je dat in het midden van het land, vind je dat echt het volk, uh, uh, vind je wel een regio waar het het, het beste, uh, wat, wat kenmerkend is van dat land. Ja? Of de taal bijvoorbeeld, kijk nou hier in Nederland. In Haarlem, regio Haarlem, spreken ze de beste, be, standaard Nederlands. Waarom? Haarlem zit zo mooi lekker in het midden, niet zo niet so dichter bij de Duitsland en niet zo so dichter bij bij België, etc. Ja, ziet zit zo so compact, zo so goed. Een uh, beetje zo. So. En daarom zit daar ook. Zo is het yeah, so hier ook. Het middelste gedeelte van de sfera is de sfera zelf. En het onderste gedeelte van de sfera is haar relatie tot. Zij zelf, maar wel in haar relatie tot de onderste. Ja, yeah? sfera. Eigenlijk. Dus ook je Jesod Je heeft ook drie. Ik had vroeger gezegd, twee, maar de twee, maar onderste is de derde. En de, welke, wat onder de jesot normaal komt? Welke sfera, Malchut. Dan het onderste gedeelte. Iedereen hoort het wat ik zeg? Dan is het de derde onderste gedeelte van jesot is het meest leekende op de malchut. Duidelijk, daarom is dat ook de ontvanger nieuw geworden in de vanaf de wereld uit Daarin mogen wij wel ontvangen. Eh? Waar zit Jezod? Onder de taboor, ja of niet? Niet alleen onder de borst, maar ook onder de taboor. Daar mogen wij wel ontvangen. Het eh? like, is niet alleen dat wij zeggen alleen door de borst en zeggen so voor de rest niet, daar is duivel. Nee, eh? <laughs> eh? dat mag niet. Dat daar mogen wij moge wel ontvangen, maar alleen hoe? Dus we. Niet daar trekken, oh ja, oké, okay, maar als daar Yesod is, dan kan ik toch naar boven, van boven naar beneden trekken, dat ligt maar naar Yesod. Nee, mag niet, dat mag niet, omdat dat is toch geen Malgoed. Op Malgoed zou dat wel, maar omdat anderen zouden breken, weer komen, dan moeten wij ook met dat Yesod, moeten wij ook omhoog trekken naar krachten, naar het Zilud, en dan via de middellijn ontvangen, en dan gaat het ook naar de Yesod. eigenlijk de ontvanger is dus de onderste Jezot. Dat is de ontvanger. Vanaf de Azimut. Oké? Okay. En daarom, wanneer die drie dieren stegen op, net zo goed Jezot, stegen op naar boven de Gazé. Ja, en daar zit wel het beeld van de, van de mens. En onderaan, net zo goed jesod, zit geen beeld van de mens. Daarom, Sie, die, iedereen hoort het wat ik zeg? Daarom is iedereen potentieel een verkrachter, vermoorder, uh, moordenaar, dief. Elke mens, als die zichzelf niet corrigeert, is die absoluut zelf. President doet er niet iedereen is verkrachter en moordenaar. Potentieel, iedere Waarom, mijn vrienden? Omdat net zoals je zoot onder de kazee, zit geen beeld van de mens. Eindelijk. Geen beeld van de mens. Tot de gmartikun zit geen beeld van de mens. Dus hoe moeten wij dan doen? Dan moeten wij van die drie dieren. Net zoals God Jezus die wij hebben onderaan. Moeten wij die omhoog trekken. Naar Geset Gorati Feret En daar zit de ontvanger. De vierde, de vierde ontvanger is. De ontvanger is de malgoed. Duidelijk. Dus iedereen komt op zijn plaats. Maar ik heb maar malgoed. Het beeld van de mens is er niet. Nee, onder. In plaats daarvan zit Jesod. Ja, dat ateret Jesod. Dus dat kroontje van Jesod, als het ware, dat onderste deel van Jesod. En nu gaat dat onderste deel van Jesod gaat als het ware voor, eh, zichzelf, zeggen Hij gaat op de plaats van de malgoed. Hij gaat dan ontvangen ook van boven. Van boven kan het wel ontvangen, de malgoed. Let op wat ik zeg. Malchut boven de parsa kan wel ontvangen. Iedereen hoort het? Boven de parsa malchut kan wel ontvangen. Malchut kan niet ontvangen onder de parsa. Iedereen hoort wat ik zeg? Waarom? Boven de parsa dat is absoluut. Dus boven de parsa de malchut kan wel ontvangen, dus het beeld van de mens, boven de chasé kan wel ontvangen. Iedereen hoort het? Dus als ik mijn, mijn drie dieren Net zo, wat je is zo, doe opstegen boven de, de, de borst, dan gaat mijn Jezot, wat wel geschikt is om te ontvangen, ja of niet? Die gaat zich, die had dan bekleiden de Malchut boven de borst, ja of niet? Boven de borst. De Malchut ontvangt van die drie, van de Hesed, Gorati, Feret, die heeten onder andere. Vaderen, Abraham, Israël en Jakob. Daarom en de vierde de malchut die heet David, koning David is de vierde. Maar even, maar dus die, dan ga ik dan naar boven trekken en gaat mijn jesot, als, ja van mijn netse God Jesod, die gaat bekleiden de malchut boven de, borst. boven de Ja of niet? Ah, en dan ga ik dan via die middellijn. Ik ga dan, eerst kom ik daar. Ik ga daar natuurlijk groeien. Ja, duidelijk. Ik ga daar groeien. Ik moet daar, ik kom daar naartoe. Uh, ik moet een bepaalde, ik moet groeien daar totdat ik katnoot verkrijg. Want ik kom daar naartoe als wie? Als, als embryo. Als Ibor. Ja, altijd kom je eerst naar, ho naar hogere als puntje. Je gaat jezelf... Uh, verbinden met de hogere, jij bent er niet als het ware, en nu ga ik blijf ik boven, en ga ik me even daar ontvang ik dan van de malgoed van al die krachten ontvang ik, word ik sterker geestelijk totdat ik verkreeg katnoot, welke katnoot totdat ik verkreeg zes verot van die bovenste ik verkreeg dan welke geestel, voratje Veret zijn er daar, ja of niet, die waren daar Mein eigen netze got jesod. Die zijn ook daar nu. Dus ik verkrijg dan zes verrood. Plus jesod. Ja? Zes verrood. Ja, of niet? Plus de mijn de derde jesod. Jesod van de ateret jesod. Krontje van jesod. Dat plaatsvervanger bij mij is uh, van de malchut. Ja? Onder de borst. Die gaat nu ook verkrijgen het licht van de malchut van boven. eigenlijk. En dan kan ik daardoor nu via de middelen Dat is mijn shin. Die, ja, dat is die, mijn derde jesot, de onderste jesot, dat is de shin van mij. Dat is mijn <coughs> nieuwe bodem. Daar mag ik wel licht ontvangen. Iedereen hoort het? Dat is wat ik ontvang dan van die, uh, van boven. En wie heeft het veroorzaakt? Wie, wie heeft me de shin laten opbouwen? Die drie vaderen die boven zijn. Ja, uh, Abraham, Isaac, Jacob, oftewel pien, oftewel Gesset, Gwurati, Veret. Dat zijn die krachten die, duidelijk. En de Abraham, Isaac, Jacob, die waren alleen maar de, de merkava de dragers van die krachten hier, hier op aarde. Duidelijk, die brachten die krachten ook naar beneden. Duidelijk, maar dan ontvang ik dan van hem die letter Sheen en daarom... Zohar vertelt ons over de letter Shin als sod. Eigenlijk. Dat is, iedereen begrijpt een beetje dat verhaal in grote lijnen. Ik er niet hoe, gewoon hoor dat. Want van binnen doe ik de handelingen waarbij ik breng dat naar, binnen, naar beneden, breng ik naar boven. Ik doe precies de handelingen van binnen zoals van binnen, so het hoort. En als je alleen maar hoort, maar niet met je hoofd probeert, alleen maar zo, so, hoor dan, dan jouw innerlijke mens dat absoluut ervaart. En je ervaart dan de trillingen waarover ik, waar die ik, waarmee ik het allemaal naar beneden doe. En dat is belangrijk. En een beetje woorden, een beetje begrepen, een beetje. En daarna komt alles op zijn, op zijn plaats. Ja? Nou, dat is een beetje nog iets... Nog iets nog over de Pesach, nou, de Pesach is nieuw, ja? Yeah? De Pesach, de... De uh, eerste... Kijk, okay, de Pesach, een paar woordjes over de over Pesach. Dat uh, was de uitkomen uh, uit van het volk Israël uit Egypte. Dat yeah? uh, betekent precies hetzelfde waar, waar ik het nu aan jullie verteld. Dat ze kwamen, net zo goed Jezus, ze kwamen uit de slavernij, uit Egypte. Egypte, dat is ook dan aangrenzend, als het ware van links, de krachten die dan net zo goed Jezus zijn. Niet gecorrigeerd. En dan het volk Israël, om zo te zeggen, die kwamen dan uit, die, omwille van het geven. Ze kwamen dan boven de, boven de borst uit. Maar ze kwamen daar als Iboer, in de vorm van embryo. Ze waren, nog, ze waren nog net slaven. Ook, ook als wij daarover spreken, moet je ook altijd zien dat Israël is ook in jou, moet je zoeken in jezelf Israël. En de volkeren in de wereld moet je ook in jezelf. Moet je niet denken aan het volk ergens, dat ergens naartoe. Maar dat was ook zo, een keer moest het ook gebeuren. Dus zij kwamen daarom hoog naar die gesed, waaruit veren. Dat is wat ze uitkomst uit Egypte. Oké. Okay. En dat was zeven dagen geduurd. Dat, dat duurde zeven dagen totdat zij kwamen bij de rietzij. Ze moesten de Rietzee oversteken. Oké. Okay. De eerste zeven dagen. Want ook in de embryo heb je ook zeven dagen. Heb je dan zeven puntjes als het ware. Moet je groeien. Van embryo moet je groeien. Zeven dagen. Ja. Embryo betekent alleen maar één puntje is er. Maar dan ga je dan van die zeven puntjes maken. Van jou, als het ware zeven puntjes, je, je groeit. Van een puntje moet eerst een sfera worden. Eigenlijk. Kijk, er bestaat een punt. Nikoda. Er bestaat een sfera. Sfera betekent tien puntjes. Eigenlijk. Sphera is een volledige eenheid. Die van tien puntjes. En dan van tien sferot maken dan de parzoef. En vijf parzoefiem maken een wereld. Ja, dat zijn, dus daarmee worden dan als het ware grotere eenheden gevormd. Dus wat was dan de uitkomen uit Egypte, dus de eerste nacht waar we het over hadden, is embryo. En daar, ik voelde ook mezelf alsof als ik alleen maar een puntje was. Terwijl als ik in Israël was en was ik ook bij die, vaak bij grote Arabisch daar uh, en op een pestig, dan hoor je ook soms zo so uitbundig, dan voelen ze zichzelf, nou wij zijn uit Egypte zijn vertrokken, we zijn mooi. Absoluut niet. Er staat ook geschreven, onze, dus een beetje met allure en et cetera. Nee, op die avond moet je erg, erg bescheiden en, en vrolijk natuurlijk zijn, maar erg bescheiden, want jij bent eruit gekomen. Uit jouw egoïstische wensen op deze avond. Maar erg voorzichtig, erg bescheiden. Waarom? Daarom, daarom zien wij dat, dat de wijzen hadden ons gezegd. Alleen op die avond kunnen we Hallel zeggen. Zeg je dat halel? Lof, Lofzeggingen, maar dan een hele set van lofzeggingen. Wat speciaal wordt gezegd op een zeer grote... Feestdagen zoals Sukkot. Ja? En dan wordt het zo gezegd. Hele. Uh, ja, ja. Weet wel. Hallen, ook wat. Ook, ja, dus een hele set van. Van prijs. Van lofzeggingen. Van, van, van, van, van. Ja. Van, en, dat was, en dat wordt gezegd hier. Op die, op in deze avond. Op deze avond. Wordt het gezegd. Te midden van het verhaal wordt alleen op deze avond gezegd. En al die overige dagen van de Pesach wordt niet gezegd, de halen in de synagoge. Interessant, hè? Terwijl op de andere feestdagen, of op Sekoot elke dag, zegt men dat. Op andere dagen wel, hier niet. En dan kon ik kon geen antwoord krijgen van niemand. Niemand kan kon me dat antwoord geven. En Zogar geeft ze antwoord. En waarom is het niet? Dat zo'n grote. Hoe zeg zeggen dat geweldige gehallel, men zegt gehallel betekent dat je hulde, hulde geven, maar dan een grote een hele set daarvan dat zegt men in een grote toestand, en niet in een kleine toestand, eigenlijk en ze waren nog niet, toen ze uitkwamen waren ze nog niet uh, goed genoeg ze waren nog net slaven ze, konden, ze hadden nog niet de Madrega, niet de, de trade om Hallel te mogen zeggen elke dag. Ja, duidelijk. En zo elke jaar precies hetzelfde. we moeten ook elke jaar precies hetzelfde doen. De wijzen zeggen ons, dat op die avond moet je je voelen, of jij nu, op deze bewuste avond, uit Egypte, uit jouw Egypte, vertrekt. Uitgekomen bent. En niet dat het ergens was daar, het was ergens in Egypte en dan is er een van en ze hebben ons onderdrukt, et cetera. Nee, jij moet hebben dat, wie heeft jou onderdrukt? Jouw onreine krachten, Egyptenaren, die hebben jou onderdrukt, et cetera, et cetera, et cetera. Dat moet je beleven. Elk jaar precies hetzelfde, want jij bent elk el, jaar, kom je uit je andere, andere soortige uh, slavernij uit, ja of niet volgend jaar zal je misschien uitkomen uit veel hogere slavernij ja of niet, dan nieuw, nieuw misschien is het nog grover volgend jaar weer andere dingen die, die je gaat corrigeren van onder de borst, ja, van onder de Tabor. van onder de te ja, van, of, hetzelfde van onder de tabor ga je halen volgend jaar, en dit jaar ga je nog meer correcties doen en volgend jaar op de Pessig ben jij net of jij gaat zelf, vertrek uit Egypte. Ja, en niet jij alleen, maar de schepper brengt jou dan door de wonder, brengt jou dan die avond uit Egypte. En dat, is dan, dat duurt dan zeven dagen. Zeven dagen worden opgebouwd die zeven puntjes. Want ik kwam dan als puntje uit Egypte. Nog geen sphera. En in zeven dagen heb ik dat opgebouwd. En dan ga ik, gaan we passeren de Rietzee. Op de achtste dag passeren we dan de Rietzij. ja, Waarbij de Egyptenaren, als het ware, die bleven verzonken en wij gaan eruit. Dus die onreine krachten, die hebben ons dan voorgoed, uh, we hebben ze vaarwel gezegd, ja, die die onreine krachten, die Egyptenaren, die mij achtervolgden nu nog in deze Pessah. En dan zegt dat, de, de Torah zegt, die Egypten zal je nooit meer, die Egyptenaren of het Egypte, Egypte, land Egypte zal je nooit meer terugzien. Staat in de Torah. Wat betekent? Precies hetzelfde. Volgend jaar zullen we die Egypten, natuurlijk, dat Egypte niet meer meemaken. Want er bestaat de wet. Maalimbek do Shavelo Jordim. Men gaat steeds vooruit in het heilige En niet achteruit. Duidelijk. Dus volgend jaar natuurlijk, dit Egypte, wat dit jaar heb ik gepasseerd, zal ik natuurlijk niet meemaken. Zullen wel andere krachten, zullen andere krachten komen die, die ik moet dan passeren. En dat is dan de zevende dag. Na de zevende dag, dan gaan we de zij. De zij betekent al de, de bina. De zeven dagen betekent van Malgoed tot de ges, Gesed, ja. En dan gaan we, ga ik dan daar boven de Inatsilud, ja of niet. Dan, worden, dan is het daar was het net zoals de Zee van Salomo. Herinner je nog, de Zee van koning Salomo, die heeft opgebouwd ook uh, op boven, ja, boven, uh, boven, zijn paleis. Herinner je nog, de Zee van Salomo. Zo is ook hier... In mijn, in mijn ontwikkeling, na die zeven dagen van de Pesach, gaan we de zij passeren. En dat is natuurlijk een, een de plaats waar de klipot kunnen niet, zij komen wel daarin, ze raken dat wel aan, maar ze kunnen het hele niet binnenkomen. En daarom, al die klipot die vallen daar als het ware naar beneden, en ik ga dan passeren uh, uh, via de Bina, dat is ook het, het lopen boven de wateren. Dat is ook dat de bina, passeren de bina, zij liepen daar onder de wateren natuurlijk toen. Maar ook boven de wateren is ook een andere aspect, maar is ook dat de passeren dan onder de wateren passeren ze en gingen ze uit. En daaruit, daardoor verkregen ze sphira, Eén sphira en gaan we tellen wat we gaan tellen? Omer, Omar, wat betekent Omer? Wat is de naam van, van het tellen van Omer? ha-Omer. Iedereen goed. Tellen van Omer. nieuw begint dit, 49. Telen van Omer, hoe heet het? Sfiraat ha-Omer. Telen en sphira is hetzelfde woord. Sfiraat ha-Omer. nieuw begint het tellen van het Omer. Dus zij berekenen, wij berekenen dan op dit. Eigenlijk op de tweede dag al. Bereken, eh, be, begint het al. Het vormen zichzelf. Van de sfira duidelijk van de sfira En na de achtste dag. Is het volledig. Dan gaan we dat. één eh, week als het ware. Van de vorming van de sphera. En zo gaan we tellen die sphera 49 dagen. 49. Waarom 7 maal 7. Waarom? Zeer en Ja. Helemaal goed. Dus onder de. Ik bouw het nou, dan in Partsoef. Zevenmaal, ze, zeer en maal goed. Dus zevenmaal zeven, 49. En dan, wat heb ik opgebouwd? Zevenmaal zeven, heb ik opgebouwd. Heb ik al 49 porten, oké. Okay. Maar, heb ik dan zeven spieroten. En waar zijn nog de drie spieroten? En daar wordt het gezegd. Uh, wat wordt gezegd in de Torah? En nu, drie dagen voor het ontvangen van de Torah, voorbereidingen moeten ze treffen. Ja of niet? Drie dagen voor de Torah. Dat betekent. Uh, uh, bina, bina, uh, bina Chokma en de zich Wat moeten ze doen? Moet ze moeten zichzelf wassen, ook kleding wassen, et cetera. Kleding wassen betekent ook de, de Levushim verkrijgen. Dat betekent Ziran is Levushim. Ze moeten zichzelf wassen, et cetera. Ze moeten zich voorbereiden. Ze moeten, moeten kleding wassen, betekent Levushim, Zeerampin. De kli, wat wij niet ontvangen, dat is dan zeerampin. heet Levushim. Dat is betekent zij moeten wassen, Ze zij moeten ook wassen, wat, wat de plaats wassen, als het ware, wat zeerampin heet van de Kelim. Moeten ze als het ware ontvangen. Natuurlijk, uiterlijke kant. En dan moeten ze ook nog, wat moeten ze nog doen? Zij ze mogen, het niet, mogen het ook niet met elkaar uh, in, con, uh, in contact hebben. Ja, contact, uh, dus echtelijk uh, verbinden. Ver, dat begrijp je dat? Dat mochten ze, dus contact met elkaar. Ja, dus met elkaar. Zivug mogen ze met elkaar niet doen. Nou, dat overeenkomt nog met de ketter. Dus alle tien spierot hebben ze en dan zijn ze klaar om de Torah te ontvangen. Laat dit aan jou gebeuren en aan iedereen van ons gebeuren.